Middernacht, het begin van zondag 27 maart. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Duitsland hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen kernenergie. Alleen al in Berlijn deden meer dan honderdduizend mensen mee. Verder werd betoogd in steden als Keulen, Hamburg en München. Om de tegenstanders van kernenergie tegemoet te komen... kondigde bondskanselier Merkel deze week aan... dat ze zeven van de 17 centrales in Duitsland tijdelijk stillegt... Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg en de CDU van Merkel staat er in de peilingen slecht voor. Op veel plaatsen in de wereld hebben mensen gisteravond het licht een uur uitgedaan. Dat gebeurde in het kader van de actie Earth Hour van het Wereldnatuurfonds. In Nederland hadden zo'n 30.000 mensen zich aangemeld voor de actie. Onder meer bij de Erasmusbrug in Rotterdam, de Dom in Utrecht en het Vredespaleis in Den Haag ging het licht uit. Ook de Brandenburger Tor in Berlijn en het Reuzenrad in Londen... stonden een uur in het donker. Onder Nederlandse militairen heerst veel onrust... over de komende bezuinigingen van 1 miljard euro op defensie. Het kabinet hakt vrijdag de knoop door over die bezuinigingen... maar volgens militairen wordt er al op vooruitgelopen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Oefeningen zijn er nauwelijks meer... en kortlopende contracten worden niet verlengd. Militairen klagen over het weggooien van kennis en ervaring en over achterstallig onderhoud aan gebouwen en voertuigen. Het beeld dat de militaire schetsen klopt, zegt het ministerie van Defensie. Vannacht gaat de zomertijd weer in. Om twee uur gaat de klok een uur vooruit. Daardoor zal het de komende tijd ochtends wat langer donker... en s'avonds langer licht zijn. Eind oktober gaan de klokken in alle EU-landen weer een uur achteruit. Het weer, het vrieslicht vlie in het noorden, morgenochtend in het zuiden bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Het wordt 10 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. Namorgen wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. Waarin wij eigenlijk vannacht een gesprek zouden hebben... met cabaretier en televisiemaker Jan-Jaap van der Wal. Maar hij is ook leider van Comedy Train. En dat clubje comedians, stand-up comedians... is een van ja, hun prominente leden, zeg maar, verloren. Comedienne Floor van de Wal is uh, gisteravond overleden. En wij wensen Jan-Jaap maar ook de familie van Floor, de vrienden, de comedians, heel veel sterkte. Dus wij zijn vandaag op zoek gegaan naar een nieuwe gast voor de overnachting. En achter deze deur van kamer 108 zit iemand die ook wel even rust kan gebruiken in drukke tijden. Want hij schrijft columns voor het parool. Hij schrijft soms aan bij de tafel van De Wereld Rijd Door. Hij was oud-voorzitter van de Partij van de Arbeid. Hij doet ook nog veel op scholen hier in Amsterdam. Ik heb het over Felix Rottenberg... Klopte op de deur. Ik hoop dat hij daar is. Ah, en wat een ongeduld. Gedeeld. Ja, wat een ongeduld. Het is na twaalf, een goede Dag uh, Felix, wij kennen elkaar, hè? Ja, zeker. Wat fijn dat je uh, kon uh, zo op uh, korte termijn. Is het, uh, is het vaak zo dat jij op zaterdagavond uh, iets te doen hebt? Nee, dan lig ik eigenlijk al te slapen. Ja? Ik ga vrij vroeg naar bed op zaterdag. Een uur of tien. Ben ik moe. Ja, echt kapot. Nee, niet kapot, maar ik ga als het kan in bad. En dan uh, draai ik nog wat muziek. Soms ook niet, want dan is die muziek dat maakt het hoofd weer te vol. En dan, ik, ik heb eigenlijk een soort principe dat uh, ik kranten, uh, de kranten lees met mijn hoofd uitstekend uit bed. En dan heb ik de Guardian en de New Yorker, maar ook Parool en de NRC en soms zelfs de Telegraaf. En, New York Review of Books. En dan, dan met een potlood omcirkel ik alles wat ik relevant vind. En dan heb ik een werkstudent die dat voor mij uitscheurt en in mapjes doet. Wat mooi. Wat goed dat je hier bent. Maar volgens mij liggen hier ook uh, uh, veel van jouw uh, roots. Ja, het is erg leuk. Ik, ja. uh, ik zat ook net te kijken... Ik, ja, ik ben natuurlijk een Amsterdammer. Wat, ik... wat kan je nog eens even voor dat raam komen staan ja. dan? En dan is het even uitleggen wat jij hier... Nou, aan wij de buurt staan hier in de, de Roelof Hartstraat. Ja? En de Roelof Hartstraat is eigenlijk de burchtwal van het Harmoniehof. Het Harmoniehof is een prachtig soort van ja, laat Amsterdamse schoolarchitectuur. En dat is ooit opgericht de coöperatie, de samenwerking... door onderwijzers om voor hun eigen huisvesting te zorgen... En Mensen die zijn spekkoper die daar zich ooit hebben ingeschreven. Want die huren daar nog steeds voor 700, 800 euro. Ik heb me daar ooit ook ingeschreven in 1982. Maar vergeten de contributie betalen. Als ik nu nog lid was geweest, had ik daar een woning aangeboden gekregen. En er wonen hier dus allemaal... Hier woont de middenklasse van de elite van de stad. Jan Donkers bijvoorbeeld. Hè. Hey, en, en jij, waar heb jij allemaal gewoond? Of wat nou, wat jij hier heel leuk is, als hier, hier uit het andere raam... Ja? om de hoek, is de Ruistalkade... En daar heb ik van mijn neef Michiel in 1976 zijn woonboot gehuurd. En ik weet nog, de eerste nacht was, uh, was legendarisch. Want toen reed er een auto met een dronken automobilist reed op de andere kant vaart in. Dat was je eerste nacht. <laughs> toen was je 20. Nee, toen was ik 18. 18, 19, 19. En uh, toen je 19 was, wat voor een Felix Rottenberg... Uh, liep je dan door uh, de straat van uh, Amsterdam-Zuid? Uh... Maar ik had redelijk lang haar, ja? half indianenhaar. haar. Ik uh, was toen al voorzitter, maar zo bijzonder is het ook weer niet... maar ik was voorzitter van de landelijke socialisten, jonge socialisten. En ik had dus de eer om daarmee al adviserend lid te zijn... van het partijbestuur van de PvdA, een verhaal dat ik al vele malen heb verteld... Maar waar blijft een frappant detail dat de PVDA was toen uh, dominant in het kabinet NL en op maandagavond eens in de twee weken kwam, kwam iedereen daar samen in de Tessel Schadestraat partijkantoor, staatssecretarissen, ministers en niet te vergeten de Uil, die kwam wat later binnen en dan zo na elfen werd er gesproken over politieke actualiteit zoals nu over hele Noord-Afrika, Libië, en de hele Zante kraam toen ging het over. De 1% operatie, bezuinigingen die toen moesten plaatsvinden. Na afloop van die eerste vergadering waar ik bibberend van de zenuwen verslag heb op, als notulist om het allemaal te begrijpen, kwam Den Uil naar mij toe lopen om zich voor te stellen. En er is altijd over Den Uil gezegd dat het een slordige ongeïnteresseerde man was. Het tegendeel was waar. En niet alleen uit mijn ervaring, maar velen. Nou, en ik, ja, ik heb van hem heel veel geleerd. Ik heb, ben nooit beroepspoliticus geworden totdat ik voorzitter werd. Dus dat heeft toen nog twintig jaar geduurd, een kleine twintig jaar. En um, ja, dat was een universiteit in praktische politiek natuurlijk. We komen veel over politiek te praten natuurlijk. Maar wij nemen aan het begin van de uitzending ook even de... Ja, de week van afgelopen ja. week door. En de naam is eigenlijk al gevallen: Hille. Ja. Daar wil ik het zo even met je over hebben. Maar eerst, ja, ik las je column natuurlijk, die je wekelijks schrijft in het Parool. Daar krijgt uh, Uri Roosentaal er nogal uh, van langs. Ja, maar die man fascineert mij. Waarom? Ik ken hem van afstand. Uh, hij, uh, Uri Roosenthal is groot geworden als zogenaamde crisisbegeleider, hij was directeur van het door hem opgerichte COT-crisisonderzoeksteam. Dat begon hij eerst als hoogleraar, toen heeft hij er een apart bedrijf van gemaakt... en zodra er in Volendam, Enschede of waar dan ook een crisis was... Hallo, Uri Roosendal hier, ik kom nu naar u toe. En dan nam hij de leiding eigenlijk over of souffleerde zo'n burgemeester... hoe ze dat moesten doen. En daar hadden ze helemaal scenario's voor. En dat deden ze ook niet zo onbekwaam. Er werd ook flinke boterham mee verdiend. Sterker nog, een paar jaar geleden... weten we een heleboel mensen niet... heeft hij die tent met zijn partners verkocht... aan een grote Amerikaanse dienstverlener... die handelt in risicoverzekering. En nu hebben ze die tak er ook bij. Ik denk ze daar zeker 7 à 8 miljoen voor hebben gehad. Dat is prima, want hij is natuurlijk een vvd kapitalist Dus het is fascinerend om een crisisbestrijder als Uri Rosenthal... een tamelijk ijdele man nu te zien functioneren als minister. En mijn stelling in die kolom is... iedere minister is eerst leerling minister. Dus die gaat door een golf van mislukkingen en zijwegen. Valt op zijn bek, et cetera. En ja, het is fascinerend om te zien. Maar als hij crisisbeheerder is... Ja. we zitten nou toch in een behoorlijke crisis... Ja. die zou hij dan toch goed moeten kunnen beheren. Nou ja, dat, is, dat lukt hem dus nog niet helemaal. Het is ook wel begrijpelijk. Want je komt op zo'n departement... en iedereen als een zakmes buigt voor die minister... maar tegelijkertijd gaan ze al hun eigen gang... Dus je moet op een hele subtiele manier afstand houden en leiding geven. En Buitenlandse Zaken is nog een, een, een eiland, een republiek op zichzelf. Uh, dat is een soort secte, omdat mensen daar uh, zeker vroeger eindeloos lang in dienst waren. Je kwam gewoon binnen op je, na je studie en je bleef er. En je werd uitgezonden naar posten en kwam weer terug. En die Roosendaal is gewend om met kleine groepen te werken. Um, en ik denk dat hij er lang over gaat doen om dat in zijn vingers te krijgen. En dat hij is niet geschikt voor, de de, voor dit departement. Dat is natuurlijk toch een ijltijd. Maar hoe kan het dan dat iemand die niet geschikt is, toch op dit departement zit? Nou ja, omdat hij dat zelf natuurlijk heel spannend vindt. Ja, maar in deze tijden, in deze moeilijke ja, ja. tijden waarin we ja, leven, kijk, hoe kan hij, het dan dat mensen. Ja, kijk, als je zelf niet... kennis had gehad. Ja. Maar dat is natuurlijk heel lastig, hè? Ik bedoel, wat weet jij van jezelf en ik van mezelf? Dat is natuurlijk uh, relatief. Ik bedoel, je weet allereerst niet hoe je eruit ziet in situaties. Je kijkt dus naar jezelf in de spiegel, je ziet je wel eens op tv terug. Maar hoe, hoe, hoe zie jij eruit in bepaalde situaties van crisis? Wat, voor, wat is de stand van je ogen? Hoe staat je mond? Dat is punt één. Punt twee, uh, die roze taal, um, ja, die was bezig toen hij nog voorzitter was... van de eerste kamerfractie van de VVD... om zo'n beetje beetje te oriënteren in de internationale politiek. Maar het was natuurlijk gewoon een bestuurskundige en als professor in de bestuurskunde worden niet tot, niet tot de top van Nederland. Ja, het is vreselijk dat ik dat allemaal zeg, maar het is wel zo. Ik heb hem ook meegemaakt, want ik heb jaar jaargang crisis als presentator gedaan. Dat was het naspelen van crisissen met dat team van Roosentaal. Nou ja, dat was echt om te gillen hoe rigide en autoritair dat moest gaan. Uh, jij hebt crisissen nagespeeld, maar je hebt ook crisissen meegemaakt. Ja, uh, dat heb ik niet alleen over je, ja, over je de, gezondheid de politiek, natuurlijk, ja. maar ook politiek. Oh, hoe politiek zie, mee, hoe ja. zie jij eruit dan uh, uh, nou ja, tijdens tijden van crisis? Ja, je hebt allerlei crisissen. Ik heb, ik heb de derde keer dat ik een sarcoïdose aanval heb gekregen. Dat was heel dat heftig. auto immuunziekte ja, ja. dat was heel heftig. En uh, dan ben je ook een beetje de weg kwijt. Dus dan ben je erg afhankelijk van de mensen om je heen. Die zijn er altijd. Als je, als je met al je onevenwichtigheden stevig in het leven staat... heb je altijd vrienden die, die op het juiste moment er zijn. En die, zeiden, die hebben mij geweldig gesteund. Wat wel opvallend was dat vrouwen om mij heen het meest stabiel waren. Mannen raken wat eerder in paniek. Zeker als het om ziektes gaat. Dat is niet een ijzeren wet, maar het viel me wel op. Het was privé. Ik heb natuurlijk heel veel korte crisissen meegemaakt in de politiek... van lachwekkend tot meer dan belachelijk tot heel ernstig. Ja, dat is... Uh, ik, ik heb er heel veel van geleerd. Maar ben je er goed in? Kan je crisis goed beheersen? Uh, nou ja, ik heb ook nog de Bali opgericht. Uh, dat heb ik elf jaar gedaan. Ik denk wel dat ik in een crisissituatie... waar ik niet persoonlijk... in zit in een conflict... Daar zal ik zo even op terugkomen. Dat ik mezelf heel erg tot rust kan manen. Ja. Want dan is de kunst dat je, uh, dat je eigenlijk je creatief vernuft uitschakelt. Maar uh, ik zeg, je moet je creatief vernuft uitschakelen. Maar bij jou, jij bent vaak gewoon. Ja, ik ken jou natuurlijk ook, van, nou, dat je gewoon ook opgewonden kan zijn. Ja. Je kan je goed opwinden. Ja, jij, ik, ik kan jij jezelf tot alreid, rust maakt. Nou, ja, zeker, ja. dat heb ik moeten leren, maar ik ben een pseudo-Taoïst geworden. Uh, je hebt de schrijver Gerben Hellinga. Fascinerende man. Oprichter met uh, Hans Plom van, uh, van Ruighoort. Die de I Ching heel goed kent. Nu gaan mensen denken... Felix Rottenberg en de I Ching. En Tao, et cetera. Die heeft mij... Toen ik de tweede keer een sarcoïdoos aanvalt... in het ziekenhuis in Maastricht lag... toen heb ik hem opgebeld. Zei ik, kom eraan. En... Uh, hij was zelf ook niet helemaal goed bediend. Ze hebben echt geweldige dagen doorgemaakt. En de oude Chinese wetten van de wijsheid... wat het Taoïsme is, in duizend en soorten... en dan heb je het boeddhisme en het confusionalisme... daar kan je wel heel veel uit leren. En ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest... in de geschiedenis in, van de wijsheid, van oorlogsvoering... van vredesluiten, enzovoort. Dus ik heb zeker vanaf 2003 mezelf meer getraind in die andere kant. Plus dat mensen die mij kennen ook weten... dat was altijd al zo... dat als ik moest broeden op een oplossing... dan trok ik mij terug. Dus dan was ik onvindbaar. Dan ging ik naar een Waddeneiland... of dan ging ik uh, naar Limburg. En dat is nog steeds zo. Dus jij hebt eigenlijk geleerd aan jezelf... hoe je de vrede in jezelf moest bewaren. Uh, ja, en de reflectie moet organiseren. Ja. He, dus ik, ik ben nu, nu uh, bijna een maand... Bivakkeer ik in een heel aangenaam betaalbaar hotel in Bergen aan Zee, want ik pijn in mijn wenen en dat, dat, dat is vervelend. En ik, ik ben bezig met een documentaire met Rob Schreuder die, voor de VPO, dus ik ben nu het script aan het afschrijven en er komt ook een boek over een jaar. Nou ja, en dan, dan heb ik daar een heel fijn vouwfietsje meegenomen. En ik maak voor 's ochtends vrij goed wakker en dan maak ik een wandeling door de duinen en dan adem je die verse zeelucht in, Om zeven uur s ochtends. Ja, dat is geweldig. Maar is, is de vredige Felix Rottenberg wel de echte Felix Rottenberg? Is het juist niet de man die wij met passie ja, en, met en met vuur en met woede... Nee, nee, nee. Kijk, ik ben nu 53. Je mag hopen dat je boven de 50 niet meer zo bezig bent met... Dat, God, wat, wat erg dat mensen mij zo vinden en dat en dat. He? Want als je in de politiek midden in de politiek zit, dan vindt iedereen wat van je. Dat is heel lastig. Want iedereen vindt wat van je. En wat vind je zelf dan van je. en Hoe werkt dat dan uit en zo. En uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je... A. Naar het leven kijkt dat je altijd weer wil blijven leren. Dat is echt essentieel. Ik ga me vervelen als ik niet leer. In de tweede plaats dat je um, blijft studeren. Dat heeft met dat leren te maken. Nou, dat doe ik echt al jaren. Ik bedoel, ik... Ik ben echt heel systematisch, heb ik een aantal, bijna vakken die ik volg. Ik ben een, een A-man, totaal niet beta, maar ik heb me toch in de systeemtheorie verdiept. Ja, maar ga ik niet uit van daken roepen, hier is ze, et cetera. Maar ik ben natuurlijk een autodidact. Ik heb uh, ik, nou ja, geschiedenis, de geschiedenis van Amsterdam, de geschiedenis van de stadsvernieuwing, de geschiedenis van, van de bouwkunst en de architectuur dat, en de geschiedenis van het onderwijs. Ja, dat volg ik op de voet en de geschiedenis van Engeland, de geschiedenis van Scandinavië. Dus je moet blijven leren. Ja, dat is, dat, dat, eigenlijk moet het zo zijn in je leven dat dat, dat dat steeds meer wordt. Dus dat je eigenlijk steeds meer leert en minder werkt. Als je dat voor elkaar hebt, dan word je wijs. En ik heb een soort opvatting dat het in organisaties zo is... je krijgt twintigers, die komen binnen, dat zijn de roeiers. Die moeten naïef zijn, die brengen energie binnen... Die maken fouten. Maar die zorgen ook dat er weer nieuwe ontdekkingen worden gedaan. De komen de dertigers. Die zijn overwerkt. Want die krijgen scheidingsproblemen. Kinderen opvoeden, et cetera. Die gaan dan ook nog managen. Helemaal fout. Die moeten eigenlijk specialisten worden. Dan moet je eigenlijk een slag over slaan. Dan moeten de veertigers die al een beetje... die kinderen de deur uit hebben en vrede hebben met hun relaties of niet... die moeten democratische leiders zijn. Mensen ruimte geven en niet militair gaan bevelen. Dan krijg je de vijftigers zoals ik. Die moeten geen leiding meer geven. Dat moeten raadgevers zijn. Jullie moeten jullie geleerde praktijken doorgeven. Ja, maar raadgevers als Chinezen. Je wordt geraadpleegd. Je luistert vooral. Je luist, door te luisteren. Vraag je een ander nog eens te herformuleren. Wat hij nou eigenlijk denkt. En met kleine aanwijzingen kan je mensen dan bijsturen. Niet met pet, pet, pet, pet en dit en dat en zus en zo. Maar jij, jij, jij blijft dus leren en je wil raadgever zijn. Je hebt ook veel over jezelf geleerd. Uh, maar je zegt ook zelf, van, ja, hoe uh, uh, kijk ik naar mijzelf? Ja. En uh, er zijn ook heel veel mensen die naar jou kijken... Ja. en een mening over je oh, ja, hebben. Zeker. En dat en is de... soms onwaarschijnlijk hard. Nou, ja, je moet die sites niet lezen. Maar ik weet niet hoe... Kijk, jij bent grappig. bij jou is, er is iets heel raars met jou aan de hand. Jij bent dus geen vriend, Maar jij hebt weinig mensen die jou voor ik weet niet wat uitschelden. Dat valt mij op. Dat zit op een of andere manier in jouw karakter. Misschien heeft dat met waar jij gewoond hebt te maken. Ik heb dus voor- en tegenstanders. Nou, dan heb je... Ik denk dat, dat er 65 tot 70 procent mij een klootzak vindt. En 30 procent vind mij interessant. Kan je dat tegen, ja. tegen die 60? Maar ja. dat is best veel, 60, 70 procent. is mijn stelling, het is niet gemeten. Nou, nou laat het 60 procent zijn. Nou, ik vond vorig jaar bijvoorbeeld even heel vervelend worden. En als ik dat nu ga zeggen, dan krijgen je er morgen weer glazen over. Maar het zal mijn worst wezen. Toen was ik uh, was het kabinet gevallen en toen was ik twee keer per week... in de wereld draait door. Toen kwam er die Twitter-actie. Twitter-actie Rottenberg eruit. En toen heb ik tegen de wereld draait door gezegd... nou, dat wil ik dus helemaal niet, dat gezeik. Daar kom ik minder. Ik wil niet... Ik, ik hoef namelijk niet op tv. Ook vanavond kom ik niet omdat ik zo nodig dat interview moet geven. Uit respect voor jou kom ik, plus nood aan de man. Uit respect voor Jan-Jaap van der Wal en zijn team. En het is natuurlijk interessant om in dit gebouw... Je hebt helemaal niet in de gaten dat je hier in een radiogesprek zit. Ik, ik heb mijn lieve oude moeder gebeld. Luister nog even. Ik heb van haar veel wijze lessen geleerd. Dus dan kan ik straks dat nog even met haar naam spreken. Wat is de meest wijze les van je moeder geweest? Nou, van mijn moeder... Nou, mijn moeder, heb ik vaak gezegd, was eigenlijk mijn beste criticaster. Dat was niet altijd even leuk. Maar die kon echt fouten uit artikelen halen, uit stukken halen. Met hem. Dat aan de ene kant, en ze heeft toch in de jaren van mijn opleiding op school... en ook daarna, als ik een stuk moest schrijven, dan bleef ze op. Ze was een nachtbraker. Tot diep in de nacht maakte ze warm melkcrackertjes met kaas. Luistert ze nu dus ook? Ja. Hij Krijg zei, je morgen dan weer kritiek over nou, dit gesprek? dat... Mijn moeder is oud. In de korte termijn geheugen doet het niet altijd goed... maar als we over de lange termijn... dan heeft ze nog een geweldig geheugen. En Vanav Vanavond heb ik voor haar gekookt. Toen stond ze bij de deur... als een soort staatsman... voor de inspectie van de troepen... toen ik wegging. En Toen zei ik, nou... Je... Toen zijn we Frans gaan praten. <laughs> Dat is wel erg leuk. En dan spreekt ze prachtig Frans. En zij corrigeert ook mijn Frans. En ook allerlei mensen... die dus op tv verschijnen... Permanent hun slechte Nederlands. Want zij is klassiek opgeleid. Nou, zullen we dan... Een, ik, zal, ik bel ook altijd even de roomservice. Ja, kunnen we met ijs. Dan kunnen we misschien uh, proosten op je moeder. Ja, dat vind ik een goed idee. Toch? Ja, Want zij, dat is, dat is zij waard. En mijn moeder heeft... Kijk, dat is ook wel ontroerend. Ik heb het meestal vaker over mijn vader. Want mijn vader heeft mij politiek gevormd vanaf mijn zesde. Ja, ga door, Rob. Want terwijl ik bel, nou, dan kan ik. Ja. Nou, dus we staan de afwas te doen. En zoals een andere vader zegt: Appie, we gaan lekker voetballen en dan moet zo en zo en zo. Zijn we vader? Uh, Zul ik jou eens wat vertellen over politiek? Hier is een oude agenda, kan je wat aantekeningen moet je maken? wat roomservice met, ah, room met De roomservice met Kamer 108. Uh, ik wou heel ja. graag een vodka met ijs. Met heel veel ijs en absoluut ijs. geen citroen. Oh, een vodka met ongelooflijk veel ijs en zeker geen citroen. Dat en uh, doe maar een koud biertje. En een beetje, komt eraan. Yo. Dus mijn vader geeft. Maar nu heb je het weer over je vader. En nee, je nee, hebt nee, het al zo'n vader nee, over je vinger. Ja, ja oké. Okay. Dus die zegt nou. En de Eerste Kamer heeft zo verleend dat, dat, dat. En dat is het begin geworden van een 35 jaar durend gesprek over politiek en geschiedenis. En mijn moeder heeft dat altijd gestimuleerd. Daarbij had mijn vader een, een zware oorlog. Een oorlogsheld. Je. Was coder bij de Engelse Marine. Mijn moeder was scholier. Die liep door bezet Amsterdam. Dat is ook niet... Uh, zonder... Uh, dat zijn met heftige dingen geweest. Getuigen van gewoon je lop bij de Weteringschans. Aan het eind van de oorlog. En dan moet je dus verplicht toekijken... Als verzetstrijders gefuseerd worden. Maar mijn, mijn moeder bracht altijd rust. Op de beslissende momenten. En... Uh, het grappige is eigenlijk dat... dat, dat ze, mijn vader en moeder... Beiden heel creatief zijn... En mijn vader associatief intellectueel en mijn moeder uiteindelijk heel geordend. En die is opgeklommen gewoon van MULO naar HBS. En waarom ging die naar de MULO? Omdat, uh, ja, waarom ging ze naar de MULO? Omdat haar moeder dat toch beter vond. En toen heeft nog die mevrouw op de MULO, uh, op de Mulo gezegd, ze moet meteen naar de HBS. Nou, uiteindelijk door de oorlog heeft ze dat kunnen doen. En toen is ze journalist geworden na de oorlog. En haar beste vriendin was Hannie van der Horst, de hoofdredactrice van Margriet. Dus eigenlijk, uh, uh, ik vroeg net aan jou... wat is de, de, de, de belangrijkste les van je moeder? Is? Volgens mij dan toch het rust brengen. Rust en ordening. Ben jij, uh, rust, ben jij nu rustig en ben je geordend? Nu, op dit moment? Nu, de laatste jaren? Beter, veel beter. Maar dat is ook absoluut noodzaak. Ik heb het natuurlijk toch om te gaan met een chronische aandoening... Wat, wat, kan je uitleggen aan het luisteren wat het precies is? Jouw chronische ik adem? heb sarcoïdose. Die ja. heb je in twee soorten. Chronisch en tijdelijk. Willem-Alexander heeft hem gehad. Dan komt hij in de longen. En vroeger was zo al die jongens die in dienst gingen... die moesten een longfoto maken. En dan ontdekten ze dat ze sarcoïdose hadden. Dat is dus bij Willem-Alexander gebeurd. Bij mij begon het ook. in de, In er de wordt geklopt. Room oh, Ik was dat midden in uh, sarcoïdose. Dus ja, dat ja. hoorde ik niet. Gelukkig let jij nog op. Ja. Hey, goedavond. Kijk, kijk. met ongelooflijk veel Ja, dat is helemaal goed, meneer. En een biertje. Dank u wel. Mijn, mijn grootvader van Weenszijde. Wacht, wacht even, wacht even. Ik heb dus. Wacht even. Mijn grootvader van Weenszijde gaf dan natuurlijk iemand die dat kon brengen naar 12. Een enorme fooi. Au, Gauw. Die zijn namelijk. Die zijn dan om, Die gaf een enorme fooi. Zo. Ja. weet je moet hoffelijk omgaan met vaklieden. Nou, uh, groot geluid. is dus nog een uitzending apart met een weense nou, Laten we dan eerst proosten op, uh, op, je, op je moeder ja. en haar gezondheid. Zeker. Je was gebleven bij de sarcoïdose. Nou ja, dus dat is een immuniteitsziekte. En dat betekent dat je immuniteitssysteem... Be beschermt je tegen infecties, virus en de hele rattenplan. Wat gebeurt er? Er is een oorzaak, een katalysator... waardoor je immuniteitssysteem zich tegen je keert... en infecties, ontstekingen gaat afdwingen, organiseren. In de meeste gevallen begint dat bij de longen. Als je dat niet bestrijdt, sterft je longfunctie af. Want dan krijg je fibrose, dat is littekenvorming. Nou, er zijn mensen die niet reageren op vroeger pretnison of andere middelen. Die gaan gewoon dood. Of ze moeten een longtransplantatie krijgen... Nou, ik had het stevig te pakken op mijn longen. En dat, dat was in mijn Partij van de arbeidstijd En dat was uh, in een periode dat ik uh, in een heel hard gevecht zat... over zeg maar, die hele koerswijziging. In de jaren negentig. Ja, maar dat was twee jaar na de verkiezingen. Ja. En ik uh, had besloten dat ik weer meer mijn eigen lijn ging volgen. Maar ik stond onder de douche. In, uh, dat was bij me in het huis, prachtig huis van mijn... Uh, voor vroegere verloofd, of ik ben niet meer verloofd... die me ook ontzettend gesteund heeft. En um, ik, ik, ik, iedere dag na nou, die douche moest ik verschrikkelijk hoesten door de stoom. En toen moest ik spreken op een bijeenkomst over drugs... en toen ging hoofddrugshulpverlening Giel van Brussel, een held in Amsterdam... die reed mee, want die was ook bij die conferentie uitgenodigd... maar die werd afgeleid door die hoest. En die zei na afloop van die bijeenkomst... je moet naar de dokter, want je hebt een TBC-hoest. Die had dat aan het ritme gehoord... Nou ja, dan duurt dat een week of twee en dan krijg je nog zo'n vervelende bronchoscopie. Dat ze met zo'n slang door je neus, et cetera. Dat is echt een soort waterboarding. Vijf keer. Nou ja, toen waren ze er niet zeker van. En dan ben je een bekende Nederlander, dus willen ze niks uitsluiten. Hup, long, long even open gescheurd, Vastgesteld. Nou, meneer, u krijgt een prettige Acht maanden. Kan ik daarbij werken? Nee, totaal niet, want u wordt 120 kilo. En dat zei dus niet bij, die printmuseum stijgt u ook al wat naar het hoofd. Nou ja, uh, ik uit het ziekenhuis en uh, toen liep ik over straat. Liep ik van het huis van Tisha naar het Spui. Ik ben nogal een anglofiel om The Guardian te kopen. En ik was in één klap bevrijd. Bevrijd? Bevrijd, ja. En ik was gewoon die hele PvdA geleed van mijn rug. Ik wilde niet meer. Je wilde alleen nog maar bezig zijn met je ziekte? Nou, niet eens. Gewoon ik, ik had vakantie. Ik had zeven maanden vakantie. Dus je hebt een ziekte, maar dat is altijd nog beter dan bij de praktijk van de arbeidsheerden. Ik was ik, ik dacht, benut het. Ja. Educatief verlof. Maar die, die sabbatical leave, lief. dat is dus een chronische ziekte. Zit je dan nu nog onder de Prednison? Nee, nee, nee. Tegenwoordig mensen die dat nog krijgen, die verkeerd behandeld worden. Ik word nog wel eens opgebeld ja. natuurlijk. Er is één arts in, in, in Maastricht... Marjolein Drent, professor Drent, Die is de superspecialist. Die heeft een cocktail van medicijnen... waardoor je zo min mogelijk overlast en bijwerking Maar heb je pijn? Ik... Bij mij zit het niet meer in mijn longen. Bij mij is het naar beneden gezakt. Yeah. En het zit dus eigenlijk als een soort reuma in mijn vrichten. En dat is een vrij geheimzinnige doel allemaal... waardoor, zeg maar... die sarcoïdose gemeenschap heeft met... Um, uh, kom, adrenaline. En als ik dus me heel erg heb geconcentreerd. He, ik, ik verdien mijn geld... niet met mediagezeur. Ik wil totaal niet afhankelijk zijn van de media. Ik verdien mijn geld met, als raadgever... van het ontknopen... van ingewikkelde problemen, vooral in het onderwijs. Als ik dan een heel ingewikkelde sessie heb geleid... en me heb geconcentreerd en op iedereen heb gelet... en dan ben ik de rust zelf... dan barst na afloop... barst die pijn los. Dan moet ik een dubbele wodka drinken. Dan moet ik naar huis douchen en in een krakend wit bed, met het raam wagenwijd open, hopen dat ik in slaap val. En dan ga je echt kapot van de pijn? Dat is da dat kapot, je hebt duizend soorten, maar het is stevig. Goh, en en wat... Waarom doe je dat dan nog? Die adrenaline kick op Nee, keer? nee, wacht even. Dat is geen adrenaline kick. Nou, je... Kijk, je hebt er twee. Je hebt een ad adrenaline kick. Dat nee, is maar... dat jij en ik in een, in een band zitten en voor een vol stadion spelen, et cetera. Nee, ik, mijn vak is altijd geweest. En dat heb ik ontwikkeld. Dat heet dan in het jargon vreselijk. Om in, in de groep, via de groepsdynamica het beste uit een groep mensen te kunnen halen. Maar, maar zelf ga je er dan onderdoor bijna. Nou nee. Je haalt bij de mensen het beste naar boven. En na twee, drie uur. Dat is net als dat topsport slecht is voor mensen. He? Na twee, drie uur ben ik back-off. Een normaal mens is back-off. En gaat recupereren. En ik krijg... Ik ben moe, maar krijg door die ontspanning... krakende pijn in mijn eerste knieën, mijn vingers, mijn voeten. Je ziet een soort punten onder mijn voeten. Ja, ik zie het. Ja, je ziet echt zo'n bollen daar zitten. Ja. Maar nu... Je, voel je jezelf echt een patiënt? Nee, nooit. Waarom, omdat je dat niet wil? Ja, er zijn sommige mensen die zeggen dat ik wel degelijk... Uh, soms die sarcoïdose misbruik. Ik ben daar niet mee eens... Um, een hele goede vriendin van mij. Ik ben erg gesteld op Indische vrouwen. Want die zijn het summum van boeddhisme natuurlijk. Maud, die heeft laatst tegen mij gezegd... Eigenlijk ben jij een soort boeddhist als het erop aankomt. Omdat je dan... Je, je hebt nooit geklaagd over die ziekte. En dat is waar. Het heeft ook geen zin. Het heeft echt geen zin. Het, he, het heeft geen zin, maar... Er zijn uh, dus mensen, ik maak mensen mee. Je hebt het wel, bedoel, het, is wel nou, het, is, het, is, het is wel iets waar je wel nou, mee moet voel, leren leven. Ik, ik heb dus eigenlijk niet het gevoel dat ik een chronische ziekte heb. Dat is een probleem, want ik moet me daar eigenlijk wel van bewust zijn. Je hebt het gewoon niet geaccepteerd dus. Nou, ik heb het wel geaccepteerd, maar ja, ik heb zoiets van... Kijk, er één op de zes mensen heeft een chronische aandoening. kan kanker zijn, reuma, dus chronische kanker. Een hele goede vriend van mij heeft dat. De strijd die hij levert is fantastisch. Jan Wolf oprichter van het Muziekgebouw, dus een van mijn beste vrienden, petje af. Echt ongelooflijk. Dan heb je mensen met ijzingwekkend verschrikkelijke reuma... of ziekte van kroon, kroon, permanent diarree en zo. Als ik nou in die top 30 neerzet, bengel ik ergens onderaan. Ja, maar je, en dan nou, heb nou, ik dus... je kan je altijd vergelijken met mensen die nog slechter hebben. Maar bedoel, wat zou de Felix Rottenberg in topvorm... Uh, uh, wat zou die allemaal niet teweeg ja, brengen? Maar daar heb ik dus. Ja. Yeah. Ik heb wel eens momenten gehad. dat ik dacht. ik had één ding. ik heb nooit de ambitie gehad. om minister te willen worden. Ik heb niet. de ambitie. Kamerlid van mijn leven niet. Raadslid zeker niet. Diep in mijn hart denk ik. dat ik wel eens. wethouder had willen zijn. in Amsterdam. voor het onderwijs. Een burgemeester? Nee. Nee, nee, nee. nee dat dat Minister-president? Flikker op, dan denk ik. Nee, dat, er zijn allerlei argumenten die. Nee, nee, nee, nee. Ik ben een stuur. Ik denk dat ik mensen kan. kan... Maar als je je ziekte dan niet had gehad, als het niet ah. tijdens je voorzitterschap uh, uh, ontwikkeld uh, was. Was jij dan, had je de, de, de Partij van de Arbeid kunnen hervormen zoals je hem wilde hervormen? Nou nee, kijk. Uh, ik denk eigenlijk, ik ben dus atheist, maar on, onbewust, God heeft natuurlijk ingegeven. Of je zou anders kunnen zeggen, mijn lichaam heeft gewoon gezegd: ophouden nu hier. Dat is mooi geweest. Echt waar? Ja. Het lichaam was gewoon kapot gestaan. Mijn nee, lichaam heeft gewoon tegen mijn geest, hè? Dus ja. de verhouding hoofd-hart. Ja. Nee, maar je, jouw lichaam heeft gewoon gezegd: dit is een aangaan. Als je, je, moet je dat niet in de Chinese, als je het volgens de, de Taoïstische leer van, van de medicijnen. Nee, wacht nou even. Ja. Die zegt er hele waardevolle dingen over. Mijn lichaam heeft gewoon gezegd: afgelopen meer. klaar. Maar als, als jij nou... niet ophoudt, gaan wij sarcoidose in opstand laten komen. Dat is gebeurd. Maar als jouw lichaam dat zegt, jouw nou, toch sterke lichaam nou, tegen de, ik die, was die enorme sterk, geest van je... Dan is, dan, dat betekent dus dat de Partij van de Arbeid een enorme uh, frustratie-vijand uh, van je geweest moet zijn. Uh, wat een zucht, hè? Als een goed psycholoog zou dit meteen gesignaleerd hebben. Uh, ik moet er even over nadenken hoe ik dat... Morgen presenteert Ruud Vreeman een heel mooi boekje. Levent uh, oud ook voorzitter. Mijn compaan, de... die vicevoorzitter was. En wij konden dat samen doen... omdat we elkaar al kenden uit de jeugdbeweging. Maar mijn stelling... en die ga ik morgen in... hij gaat het al aan mij als eerste overhandigen, vind ik geweldig. In Tilburg, morgenmiddag, drie uur... in boekhandel X. Mijn stelling is... dat de Partij van de Arbeid Leiding... dus kok, fractievoorzitter Wallagen... niet mijn grootste vriend... Uh, dat die onbewust en bewust... zich niet gerealiseerd waren... dat het bondgenootschap van mij en Vreeman uniek was... om de Partij van de Arbeid... voor een periode van tien jaar... niet dat wij dat tien jaar hadden gedaan... in een ander spoor te krijgen. Nou, In dat boekje beschrijft Vreeman hoe Kok in het begin... zegt, goed dat jij erbij bent... want Rottenberg is niet van... begin, midden, eind... Toen ik dat de eerste keer las, was ik zwaar beledigd. Maar toen ging ik erover nadenken. Toen dacht ik, pot Jan Dori, kok. Ik zeg het even beschaafd nu. Ik zei het natuurlijk veel harder. We zijn bij het eind begonnen... omdat verkiezingen naderden. We hebben jou met man en macht gered. Ik bedoel, niet wij persoonlijk... maar we hebben echt een beweging in gang gezet. Dat scheelde 5%. Hij verloor de verkiezingen, maar minder dan Brinkman. En wij hebben energie aan de PvdA toegevoegd en groepen teruggehaald, et En als je dus zo schematisch denkt... ja, dat is vorige eeuw. Vervolgens kwam er paars. Daar heb ik me ook altijd hard voor gemaakt. Ik heb dat verdedigd tegen de linkse dogmatici. En vervolgens werd ik geïsoleerd. Was het zoiets, ga jij maar in je speeltuin spelen. Ik werd uitgesloten voor vergaderingen. Uh, ik was back af van die verkiezingscampagne. Ik had jonge kinderen. We gingen ik ging met vrienden fantastisch collega van vroeger uit Bali in, in, bij oog En dan, ging je, dan was er een vergadering om drie uur in Den Haag. En dan werd ik niet opgebeld dat die vergadering al voorbij was. Dan kom ik met drie uur reizen daar, kom ik weer terug. En dat gebeurde dan expres. En toen heeft je lichaam ingegrepen... Nou nee, dat duurde toen nog een jaar. Maar dat, dat betekent dus dat de Partij van de Arbeid jou echt kapot gemaakt heeft? Nou, niet afgesproken. Dat zijn, dat, dat zijn systemen. Maar je kan wel zeggen dat de apparatchiks... Uh, zich er uiteindelijk niet in hebben verdiept. Ze hebben me buitengewoon eervol bedankt toen ik afgetreden ben. Uh, en ik je wil één kanttekening ja, maken. Maar je moet wel eens wel zeggen dat je, je praat er wel over alsof het gisteren gebeurd is. Het zit ja. wel heel diep. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet nogal wat. Het is natuurlijk niet nogal wat. Ik wil één kanttekening maken bij Kok. Kok is een heel gevoelig mens, die op een bepaald manier heel gesloten is, maar ontwapend eerlijk over zijn onzekerheid. Dus op sommige momenten hebben we daar goed over kunnen praten. Plus, hij heeft me toen ik in een diep dal zat... nadat ik was afgetreden en ziek was... heeft hij me opgezocht. Ik bedoel, opgezocht echt. Was hij er. En dat is de schizofrenie eigenlijk. Dat is heel ingewikkeld. Haat je de partij nu? Nee. Nee, want ik heb altijd gezegd... ik ben niet lid van de PvdA. Ik ben lid... Van de sociale democratie. Daar voel ik me volledig mee verbonden. Ik heb een toespraak toegehouden bij het afscheid. Die als volgt ontstond. Ik ging zwemmen met de kinderen en mijn vader in een zwembad in Amstelveen waar geen chloor was. En we stonden in dat zwembad met vader en ik. ik zei, ja, ik heb wat bedacht. Ik wil eigenlijk, de rode draad van die speech moet eigenlijk zijn... Het is vlak voor de lunch, in, dat volle, in die volle congreszaal moet eigenlijk een impliciete boodschap zijn... realiseren jullie dat een deel van de cultuur van de arbeidsbeweging... in de sociaal democratie Joodse was en volledig verdwenen is. Er waren allemaal Joodse leiders. Boekman, de Miranda, Lopes Dias. Die zijn allemaal in de concentratiekampen omgekomen... of hebben zelfmoord gepleegd. Er was een vrouw, een actrice, die tot Nieuw-Links behoorde... Emily Lopes Dias, die mij van het begin af aan heeft gesteund... In Hilversum. Zij behoorde tot Nieuw Links. Zij belegde aparte bijeenkomsten. Zij schreef mij brieven als, het, als ik het moeilijk had. Dus ik was een keer bij haar. Ik vroeg: God, Emmy, hoe zat dat eigenlijk met jouw vader en jouw moeder? Toen kwam er een heel droevig verhaal. Haar vader kwam uit Amsterdam-Oost, was schoenlapper, kreeg ook last van zijn longen. Toen zei zijn dokter: ga in het gooi wonen, is gezonder. Dat is overigens niet waar, want loof is slecht voor je longen. Maar het was rustiger. Hij werd de eerste SDAP-wethouder in Hilversum en werd nog in december 1940 verraden door de NSB-burgemeester. Nog geen twee maanden later was hij dood, zogenaamd omdat hij tegen het prikeldraad was aangelopen in Kamp-Amersfoort. Ik heb toen de David Lopes Diaz prijs ingesteld. Ontroerd me. Niet vanwege mij, maar die betekenis die die mensen hadden. Dat jij zo gesteund werd door de oude oprichters van de. eigenlijk de voorloper van de Partij van de Arbeid. Ja. SDAP. En daar, dat voelde ik in mijn nek. En dat, dat congres was stil. Echt, het was muisstil. En Ruud stond naast me. Dat is geweldig hoor. Tja. Nou, en, ont... en, en, en het goede was ook. Even een slokje nemen. Ja. Mijn ouders die zaten op de derde rij, die waren wat dat betreft ook heel bescheiden, al dat mijn vader heel trots was. Maar die had altijd een motto, ook over zijn eigen oorlog die niet gering is geweest: geen demonstraties. En die hele generatie heeft natuurlijk heel weinig verteld. Pas daar hebben we het heel vaak over nu, vrienden wij onderling. Wij vroegen nooit op school in 1975 of 74... hoe zat dat eigenlijk met jouw ouders? Dat was een soort zand wat daar overheen lag. Het was niet eens weggedrukt, zand zat er overheen. Er was een soldaat van Oranje en dat was overigens een voortreffelijke film... die die sfeer goed bovenbracht. Mooie anekdote. Maar thuis. je hebt de verhalen van je eigen vader nooit gehoord. Patjes, patjes, patjes. Maar bijvoorbeeld één verhaal van mijn vader, schitterend verhaal. Dat was die ik herkende van de soldaat van Oranje. Mijn vader komt in 1945 terug, zat nog bij de Engelse marine. Stevig oorlog meegemaakt. Hij, zat, hij was coder op een wendbare boot... die dus op zoek was naar torpedoboten, naar onderzeeboten. Moet je je voorstellen, een jongen van 23, die op de volle Atlantische Oceaan... omdat hij zijn talen zo goed spreekt, mijn vader sprak Spaans... Zweeds, heel goed Duits. Taalonderwijs was natuurlijk ook veel beter voor de oorlog. Moet in een klein roeibootje... over die dobberende oceaan... naar een Spaans schip... die voor de Duitsers werkte... over een touwladder... met die bemanning praten... met geweren. En ging mijn vader met die mensen Spaans praten... want hij had ook op zijn tocht daar naartoe in Spanje vastgezeten. En die was meteen iemand van... Let's drink a glass of rum. Nou, dat was één verhaal. Het tweede verhaal was dat hij dus in 1945... na de oorlog terugkomt in, Engel, in Nederland. En dat is vaker gezegd. Er heerst hier een stille soort antisemitisme. De mensen die dus terugkwamen daar werd vrij raar tegen gedaan. En um, toen kwam hij hier terug en toen liep hij in de Paleisstraat. En er kwam een jongen tegen die, die aan het begin van de oorlog... daar ook was tegengekomen. Die jongen die hij aan het begin van de oorlog was tegengekomen in de Paleisstraat, diezelfde, die zei... Goh, Edwin, hoe gaat het met je? <laughs> dus de Duitse bezetting was gaande en de eerste jodenvervolgingen begonnen. En euh, nou, zei mijn vader, het is warm, hè? Het was jullie warm, hè? Nou, hij komt dus vijf jaar later, komt hij diezelfde jongen weer in de Paleisstraat tegen. Goh, Edwin, hoe gaat het met je? Wij hebben het best moeilijk gehad hier. Ik heb illegaal gestudeerd. Letterlijk een scène daarin leiden. <lacht> Jezus. En het goede van hem was... en ook van mijn moeder... dat dat werd gerelativeerd. Er was een begrip... voor die kleinburgerlijke Hollanders. Er zijn mensen geweest... die hebben de hele ork niks gedaan. Die hebben gewoon ondergedoken gezeten. Omdat ze anders in Duitse dienst moesten. En dat is ook heel begrijpelijk. En ik heb ook altijd gezegd... Ik heb de eer gehad om zomergast te mogen zijn. En toen had ik drie thema's. En één thema was... Hoe moeilijk het is om, moeilijk, om moedig te zijn. Dat, dat, dat mensen als mensen zeggen... Nou, dan moet je even moedig zijn. Dan denk ik, moedig zijn, dat is het moeilijkste wat er is. Nou, en die generatie heeft gedwongen... Moet schipgen tussen laf en moed. Nou, daar gaat de literatuur over. Ook van literatuur in andere oorlogen. En ik ben nu met de film bezig met Rob Schreuder. Maar ben jij moedig? Nou, niet. Nee, nee. Nee, ik zeg, kom nou toch. Nee, absoluut niet. Nee. Kijk, moed... Is, dan praat je over een begrip. Ik ben ook absoluut laf geweest in bepaalde situaties. Dat ik het niet kon of dat ik het niet wist... of dat ik verward was, weet ik veel wat. Moed, Daar gaat echt om... Uh, dat gaat echt om fundamentele moed, hè? Moet is niet een, dat, je een, dat je eens een keer afwijkt met een programma of zo. Of dat je de balie opricht. Dat was wel risicovol. Dat is ook wel spannend geweest. En ik heb het eervol gevonden dat... Dat een vriend van mij ooit tegen mijn vader had gezegd, Emile van Loo, dat hij dat heel dapper vond, dat ik dat aandurfde. Want dat werd op een gegeven moment een miljoenenonderneming. Maar jij zei net in het begin van de uitzending dat 60 of 70 procent van de mensen jou kent, jou verschrikkelijk vindt. Dat betekent dat je wel bij die mensen iets losmaakt. Voor de duidelijkheid. Dat straks wordt dit een 1 0 Nou ja, nee, maar Maar ik. Ik heb voor mezelf een soort dat opgebouwd, omdat. a ik ben atypisch. Men kan mij niet plaatsen. Nee, maar jij maakt dus iets los in mensen. Ja, dat is zeker zo, ja. En dat heeft ook wel... Want jij probeert atypisch te zijn. En nee, dat heeft, ik probeer dat, dat niet. Sorry. Dat, dat is het gevolg van een geschiedenis van mijzelf... en mijn omgeving en mijn opleiding. En maar alles. wat dat betreft ben je dan toch wel moedig... door te doen wat jij moet doen? Nee. Nee. Nee. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Ik vraag me vaak af. Ik vraag me vaak af. Niet zo vaak, maar... Stel, het herhaalt zich nooit, het is altijd weer anders. Maar je raakt in een oorlog verzeild. Poeh. Zou ik dat opbrengen? Kijk, heel veel verzet is inadequaat geweest. Maar wel moedig. En dapper. Ik bedoel, Gerrit-Jan van der Veenstraat is hier uh, ongeveer uh, 600 meter vandaan. Daar is, dat heette de Euterpenstraat. Dat gebouw... Daar keek ik op uit tijdens mijn middelbare school. Pas de, ik, ik heb een column in ons Amsterdam. Dat is mijn favoriete column. Want die gaat over de stad, herinneringen en hoe de stad in elkaar zit. Ik heb er nu een klaar liggen vanwege de maand mei. Over dat het eigenlijk belachelijk is dat dat gebouw er nog steeds staat. Want dat was het gebouw waar de SS en de SD mensen martelden in de kelder. Daar wordt nu les gegeven. Ik krijg ook hier les. Wat? Ik krijg hier ook les. Hoezo? Nou, jij, begin, jij, jij vertelt mij verhalen. Jij brengt mij terug in de geschiedenis ja. van Amsterdam, van jezelf. Ja. Maar ik vroeg eens aan mijn moeder, hoe zat dat nou eigenlijk? Ik vroeg het aan mijn buurvrouw in de Wolkenkrabber waar ik vroeger woonde. Toneelspeelster. Die vrouwen die liepen als jonge vrouwen door de stad. Die kregen illegaal les in flats en weet ik veel wat. Maar die Euterpstraat, er is een paar plakaten zijn er in die straat die daar aan herinneren. Er is een poging geweest van de Engels om dat gebouw plat te bombarderen. Dat is niet gelukt. En uh, zoals de Hollandse Schouwburg ook geraakt is in het dak eraf... in een symbolische plek is, denk ik... die, die Euterpenstraat die moet echt ontruimd worden. Die, die, die Euterpenstraat, dat schoolgebouw. Ik vind het echt huiveringwekkend. Nu, nu, nu jij praat veel over... Uh, dus, uh, uh, hoe heet die uh, school daar, uh, Gertje, Hoe heet die school? Nou ja, kan wel op. Je, je, je praat veel over het verleden. Je bent ook uh, geschiedenisleraar. Je bent volgens mij echt ook... Uh, nou, nou, ik ben ja, in niet Noord. bevoegd, maar ik ga nu binnenkort op het Nova College... want ik help die school te repareren. Heb ik gezegd, er is één voorwaarde... We gaan wel lesgeven, want dat is de enige manier om te begrijpen hoe het werkt. Uh, maar is er ook uh, uh, leeft Felix Rottenberg alleen maar met terugkijken nee, of kijk je ook vooruit? Het. Nee, nee, want ik volg natuurlijk heel erg. Uh, niet. Ben je een optimistisch mens dan als je vooruit kijkt? Ja, ik ben optimistisch. Ja? Ja. Ja. ja. En niet omdat, uh, niet omdat het. Uh, ik heb een hekel aan mensen. Dat zag je in die partij van de Arbeid wel, van, uh, mensen die al tegen mij zeiden van je bent kritisch. Ik was dus in het begin, maakte keiharde analyses. Dan kwamen we daar weer in hoge veen of in... We hebben dat hele land. Ik ken heel Nederland. Dat is, als je nou zegt mij, nou, wat is nou leerzaam geweest van de PvdA? Ik heb heel Nederland leren kennen. Ook de invloed van godsdienst. Gelderland is op een, in een deel protestant, ander deel katholiek. Maar dat was in de jaren negentig. Dat ging niet nou, goed met Nederland. Nou, nee, maar, maar economische, economische welvaart. Afmaak. En dan was ik dus in die vergaderingen. Nou, ik was ook soms enig met Ruud. Dan spraken we af, wie, wie is de harde en wie is de softe? Nou, dan deden we Zaans verhoor in zo'n uh, vergadering. Nou, en dan gingen we... dus en Ruud ging dan... Uh, paats! Dan nam ze in de houtgreep. En daar ging ik nog eens overheen. En zei die mensen... Jullie moeten toch wel wat positiever zijn? Maar dat is ook weer de jaren negentig. Ik bedoel, nu zijn, okay. nu zijn heel veel mensen... Die, ja. zei, die maken zich zorgen over uh, de samenleving... Ja. Over de okay. economie. Okay. Uh, okay. Nederland sluizen nou, luiken. Ik zal, ik zal is dat zo? Die... Die... Nou ja, kijk. Alles is... Je zit altijd in tussenfases en overgangsfases. Wij hebben over die integratie kan je drie uur praten. Dat integreert mij omdat ik natuurlijk... mijn beide grootvaders... de een kwam uit Wenen, de ander kwam uit Polen. Waren immigranten. En als je dat heel Nederland onder de lat legt... Hè, dan is misschien wel zeker... een vijfde van Nederland is immigrant. En we hebben de Portugese, Joden gehad. Er zijn altijd immigratiebewegingen. Daar heeft Daniel Komen niet een prachtig boek over geschreven. En je moet dus accepteren... Dat, dat die trek door de wereld... dat hoort gewoon bij het bestaan van de wereld. Dat is onze existentie. En men, men trekt naar rijkdom, voedsel en productie. En dat te reguleren... dat is het moeilijkste wat er is in een, in een mondige democratie. En da, daar is, da, dat, dat, dat, dat kan je niet uitdenken. Dat is proefondervindelijk. En dat is met vallen en opstaan. En daar heb ik ook opvattingen over gehad... die zich nuanceerde. Maar ik heb altijd gezegd... het is geen probleem... maar het is wel knap ingewikkeld. En je moet ook je grenzen durven te trekken. Je moet niet de grenzen dichtgooien. Sluiten. Maar het moet wel heel duidelijk zijn... hoe wij hier in Nederland... bepaalde dingen... met elkaar doen. En daar moet je ook... daar, daar moet je ook... daar moet je ook over nadenken. Hoe je daar, met, daar heb ik een film over gemaakt. Dat is de Aquastraatfilm. Dat is tien jaar geleden, de Akbarstraatfilm. Je, je hebt daar een jaar rondgelopen. Ja, het was fantastisch dat Karel Kuil die mogelijkheid heeft gecreëerd. We ja. hebben een half jaar in één straat belletje-trick gedaan. Maar en, en, dat is tien jaar geleden. Je komt nu nog wel eens in die straat. Ja. Is ja. er veel veranderd? Ja, dat is fascinerend, want ik kom voor die film die ik met Rob Schreuder maak... twee delen. Die film heet, optimistisch, een aanzienlijke reserve aan beschaving. Die wordt in uh, september door de VPO primetime uitgezonden... Weer met dank, in dit geval Karen de Bok, die dat helemaal steunt. Geweldig hoor. En als je daar nu terugkomt, dan zie je de pseudo-vernieuwing. Dus een deel van die Akbarstraat is gerepareerd. Daar wonen nu Jups. Dat is een probleemwijk. Hè? Dat was een probleemwijk. Ja, een van de armste ja. buurten van Nederland. Ja. En heel lief, Hier in Amsterdam. aan de linkerkant van de Bos- en Lommerweg... zit een Marokkaanse viszaak, vertreffelijk gebakken vis. Alleen dat stinkt die hele flat door, maar goed, dat hoort erbij... Maar dan ga je één straat verder en dan is het gewoon schooltour city in de meest erbarmelijke omstandigheden. Scholen zijn wel wat beter geworden. Maar daar is ook een soort city marketing op losgelaten waar je onwel van wordt. Dan is het, het plein helemaal verknald. Dat is door modieuze architecten verkeerd in de wind gezet. Daar was de armste markt van Amsterdam maar wel goed. Bij een beetje storm waren ze daar weg. Dat is dat die plein wat ingestort is. Waardoor een Turks restaurant zijn deuren moest sluiten omdat die projectontwikkelaars werkelijk geen enkel mededogen tonen. Bizar. Ik heb zelf in de belmogen gewoond. Ja, zo, je, drie die maanden. film van gezien. Ja. En uh, ik zag ook de parallellen. Ja. Maar het mooie was dat ik heb een half jaar... met een team van vier medewerkers... belletje trek daar gedaan. Ja. Met iedereen gepraat zonder dat we hebben gefilmd. Maar ben je dan... Ben je, dat is, dat is super, maar dat is alweer tien jaar geleden. Ben je nu optimistisch over uh, deze samenleving hier in Nederland? Ja. Nou, kijk, er zijn altijd enorme problemen. Uh, in, in, verzorging. Kijk, in een verzorgingsstaat als de onze... zijn eigenlijk de problemen groter dan in een, in een land met grote armoede. Daar kunnen de mensen veel beter overleven dan hier. Denk je nou echt dat mensen in Afrika, in een heel arm dorp... Die, die hebben ook depressies natuurlijk. Maar die moeten toch echt harder overleven met die depressies... dan wij hier in onze westerse maatschappij, dat is één. En het tweede is waar ik heel optimistisch over ben. Dat gaan we in die film... Wordt dat een soort rode draad? Er is een ongelooflijk vernuftige vernieuwing gaande... in Amsterdam-West, in Oost, in Gouda. En wat bedoel je dan? Nou, Waar, de, waar Turks en Marokkaanse uh, van 30, van 28, van 14 topzaken hebben. En, en, en, en, en dingen toevoegen wat helemaal niks meer met multicultie te maken heeft. Ik heb hier nu een favoriete Marokkaanse patisserie-tretteur... in de bocht van de Klerkstraat. Daar ben ik van, vanavond geweest want ik had geen tijd om voor mijn moeder te koken. Dan maak ik een, kijk ik een tagine-kip met olijven en saus. Lijker. Zes euro, drie pastijen, gerstenbier zonder alcohol... en ja. dan drink ik daar een munt thee. En dan komen de meest idiote Marokkanen binnen en leuke en mooie meiden. Maar, dus je bent een optimist. Ben je ook nog optimistisch over je grote liefde dan de sociaaldemocratie? Nou, daar, daar zit... Kijk, de sociaaldemocratie is natuurlijk een ontwikkeling... en een beweging van de 20 twintigste eeuw. En je moet niet per se in eeuwen denken van het speelt zich af precies in die eeuw. Maar ik, dit is wel spannend nu. Of men het aandurft om gewaagde stappen te nemen dat je naar de 19e eeuwen kan gaan. Wat denk je zelf? Ik vind dat men erg laf is. Zo'n voorbeeld geven is niet leuk dat ik dat zeg, maar ik doe het gewoon. Ik ben gesteld op Job Cohen, echt. Hij was in zijn tijd hier in Amsterdam als een soort samenbinder geschikt. Maar ik heb meegemaakt hoe die gewoon meteen al door die partijmachine in de hoek werd geduwd. En het niet durfde om een absoluut onafhankelijke denker als Paul Coma in de kamerfractie te houden. Die werd eruit gegooid. Die werd eruit gegooid. Die man heeft twintig jaar gewoon nagedacht. Die werd gewoon zegt nou toch. kwam je dat met zijn vuist op tafel moet slaan en zeggen: die man blijft erin. Punt. Niet gebeurd. Toen dat, toen dat gebeurde, dacht ik: Cohen, als je zo doorgaat. Dan ben je een mietje, wordt een beetje gelopen en heb je geen invloed. Nou, dat ben ik niet. Ondanks het feit dat hij wat minder gaat stot stotteren. Dat, maar dat is zijn mietje niet. Want nogmaals, ik heb het zelf ook beschreven. Je moet spijkerhard zijn. Snoeihard in Cohen, die positie. En Cohen is nu een mietje. Dat was mietjesgedrag. En nu nog steeds. Nee, niet altijd. En het is een beleefd. Het is een hoffelijke man. Het is beslist een hoffelijke man. Maar je moet in die functie spijkerhard zijn. Maar goed, wat er dus gebeurt, is dat de Partij van de Arbeid... talenten, zoals jij daar was, met je enorme bak energie... en Cohen, die je goede burgemeester was... die maakt gewoon die talenten kapot. Dat is wat de Partij van het de Arbeid systeem, doet. Maar het systeem is beschreven. Er zijn allemaal theorieën over. Er is een beroemd boek van socioloog Robert Michels uit de jaren 30. Die, let, die heeft de ijzeren wet der oligarchie beschreven. En Dat zijn allemaal sociologische wetten... waardoor je ziet dat zo'n partij naar binnen keert... dat de kinderen van de leiders... Een oligarchie gaan vormen, de baas gaan spelen, technocraten worden, de luiken gaan dicht. En dan gebeurt er dat. En dat moet je dus, dat mechanisme moet je kennen en ondervinden. En dat zie je ook in de postmoderne industrieën. Er zijn alleen maar bedrijven, bedrijven overleven alleen maar als ze hun laboratoria maximale ruimte geven. Wanneer ging het goed met Philips, toen in de jaren 50 het NatLab zoveel procent van de winst kreeg en mocht doen wat ze wilden? Toen op een dag kwam president-directeur X... en toen mocht dat niet meer. Sindsdien heeft Philips het ook heel moeilijk. Dus de Partij van de Arbeid moet ook zijn luiken weer openzetten? De Partij van de Arbeid moet dus, de, ja, luiken openzetten. Het moet dus zorgen dat de denkkracht... in alle vormen van dissidentie... mits georganiseerd van voren naar achter, van zijwaarts naar onder... ertoe leidt dat mensen denken... ze analyseren, interessant, ze durven verschillende varianten uit te werken. Ze zijn zeer divers. Ze nemen risico's in personeelsbeleid. Ze durven fouten te maken. En uh, de vrouwen nemen, nemen posities in... waardoor die organisatie veel empathischer is... Nou, dat is een wijze les voor. Ik hoop dat ze luisteren. We hebben geen muziek gedraaid. Nee, ja, ik kan er niks aan doen. We hebben nog drie minuten. En ik wil nog wel even weten, want ik weet nu... Je gaat een documentaire ik maken. Dat dat moeten we moeten nog even Solution en Sweet Dat moeten we sowieso doen. Maar <lacht> ik wil wel even weten van jou... Wat zijn jouw uh, verre toekomstplannen? Wat... Nou, er zijn twee dingen. De documentaire weten nee, we nee, zo. Nee, maar, kijk, maar echt, dan we hebben we het over gaan. vijf jaar, over tien nee. jaar. Dat. Ik, de komende tien jaar zal ik mij blijven bemoeien... met de verbetering van het beroepsonderwijs. Dat is ja. het allerbelangrijkste. Vind ik gewoon. En ik denk dat ik zo langzamerhand daar ook genoeg inzichten heb. en men, mensen met elkaar kan samenbrengen. Ik werk samen, dat is heel interessant. met de oud-directeur van de Rotterdamse haven, Henk Molenaar. Die is tachtig. En die is mijn klankbord daarin. En we schieten echt nu met een heleboel mensen in West gaan we opschieten. Maar de mensen die dus zeggen. van nou, die, die, die, die Felix die roept altijd maar wat over de politiek of over mensen. Nou, of die schrijft kolompjes, die vergeten dat jij. Uh, ik sta de, de scholen aan ik het sta hervormen, gewoon, hervormen ik, bent hier ik, in Amsterdam. Dat is mijn werk, daar leef ik van. En al die kolompjes en zo, die schenk ik aan anderen, de opbrengst. Nou, dat doe je. Wat zijn er nog meer grote plannen? Nou, dat is al tien jaar. Hè? Ik bedoel, als je het beroepsonderwijs in, in Amsterdam... Op, dat is echt een tienjaren operatie. Ik wil eigenlijk met Rob nog drie films maken. Er is één boek in de maak, maar dat kost heel veel tijd. Uh, met mijn zuster uh, uh, houden we mijn moeder over in. Uh, ik heb een paar geweldige vriendschappen. En studeren. We zijn bijna aan het einde van die uitzending. Denk je dat je moeder genoten heeft? Mijn moeder die heeft met een glimlach geluisterd. En die heeft heel veel onthouden. En een paar kritische aantekeningen. En, en die vond het erg leuk. En wat, wat zijn die kritische aantekeningen dan? Denk Nou, je? verkeerde uitspraken, grammaticale fouten. <laughs> een paar correcties in feite. Maar met een, met, een, met een enorme ironie. En zegt zij ook: Felix, Felix, je hebt weer te veel gepraat. Nooit. Met, en daardoor te weinig muziek. Nee, nee, nee, want uiteindelijk... Maar je had zulke mooie muziek meegenomen. Ja. Ja, mijn moeder was altijd geïnteresseerd in mijn popmuziek zelfs. Ja. Vertel even de platen. De, de, ja, nee, ik bedrijf de We ze niet meer, ik, ik weet niet. Nou ja, ik ze nog. Daar ja, eens. We horen, ja, we horen nog een klein streepje muziek. Solution. Hier. Zet uh, Wat horen we? Wij horen Solution. Willem Ennis. Piano orgel Tom Barlage saxofoon. En Harry Hartel in een jam met Tom Barlage... ...in het nummer dat door Focus is gespeld onder het nummer Tommy. En de saxofonisten van de jaren 70 in de Nederbeat. We gaan ook nog even die andere plaat die je mee hebt uh, snel opzetten. We hebben nog 30 seconden. Bertus Kijk Borges of nog in lukt. Sweet Buster. Even Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. De saxofonisten uit de Nederbeat Dat uh, is Europees klasseniveau. Dus die... de twee saxofonisten moeten we onthouden. Dat is Bertus, Bertus Borges. En Tom Barlage. En vergeet Willem Ellis niet als arrangeur. Die hebben mij naar de jazz gebracht. Charles Mingus. Nou, uh, mag ik jou buitengewoon bedanken... voor deze korte muzikale les op het <laughs> einde. Maar voor de rest in ieder geval voor de wijze uh, levenslessen. Felix okay. Rottenberg, Proost. dankjewel. Proost. Zeer bedankt. Dat was gezellig. Thank <laughs> you.